...wij anderen in huis hebben gezien. 1,2 miljoen mensen keken in een café, op een plein of op het werk. De wedstrijd trok meer kijkers dan de eerste wedstrijd van Nederland op het WK... ...en van twee jaar geleden, maar dat duel was op een doordeweekse dag. De halve finale van het Nederlands elftal tegen Uruguay op het WK in 2010... ...blijft de best bekeken wedstrijd ooit. Daarna keken 12,3 miljoen mensen. Het weer bewolkt met vanochtend lichte regen in de loop van de dag overgaand in buien met kans op onweer. en Plaatselijk veel neerslag. Het wordt een graad of 19. Morgen ongeveer hetzelfde weer als vandaag. De rest van de week lichtwisselvallig en na woensdag wat warmer. Dit, was het... Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A15 Gorkum richting Rotterdam staat tussen Hardingsveld, giessendam en Sliedrecht een file van 3 kilometer. Er staat een vrachtwagen stil de is dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zandvoort, he, die van Petergem, met het programma Zandvoortse Zaken. Vandaag spreek ik met Bianca Dorsman. En uh, ja, Bianca, jij uh, hebt hier een uh, hondentremsalon uh, gestart, las ik. En uh, ik vroeg me af of je ook uh, in Zandvoort bent opgegroeid. Ja, ik uh, woon leven eigenlijk, al in Zandvoort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 Hoe je natuurlijk met verschillende honden moet omgaan, waarschijnlijk. Doe jij allerlei honden wassen, knippen, veunen of uh, bepaalde types? Ja, nee, ik doe eigenlijk van groot, uh, van groot naar klein en uh, ja, hmm. eigenlijk alle honden doe ik. Ja. ja. En heb je uh, zoiets van: nou, uh, je bent misschien opgegroeid met een hond thuis of meerdere honden? Of uh, je moet <lacht> toch wel iets met honden hebben? Nee, nee. <lacht> ja, ik ben wel altijd opgegroeid met honden.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 En uh, ja, hoe doe je dat praktisch? Uh, je hebt een ruimte hoe, of een, uh, een plek waar je de honden knipt. Een salon heet dat geloof mm -hmm. ik, hè? Net als een, een dameskapsalon heb je dus een, een ja. hondenknipsalon, zeg maar. En, uh, ja, of dat noem je dan trimmen, geloof ik, hè? Wat ja. van knippen? Maar ja. waar, waar komt dat door? Dat, dat woord trimmer dat heeft te maken met een tondeus ofzo? Ja, trimmen is eigenlijk een. Uh...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 Ja, uh, metamorfose lijkt het wel. De hond voor en de hond na. En dan verschillende type honden. Dat vond ik wel heel uh, bijzonder, ja. Zelfs honden die een beetje geel lijken, die zijn dan opeens wit. Ja. een kleurspoeling. Ja, maar goede shampoos. Uh, ja, een bepaalde shampoo soort. Want ze, ja, ze moeten natuurlijk ook af en toe gewassen worden, honden. Doen mensen dan meestal zelf in bad of zo? Of wat moet ik me daarbij voorstellen? Ja. Zelfs dat je hond in zee loopt. Ja, uh, dan wil je toch wel uh, dat hij weer schoon wordt, uh, denk ik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 Ja, ja. Ik heb uh, op de plek waar ik zelf woon heb ik een, uh, een ruimte zeg maar, uh, helemaal aangepast tot, uh, tot het Ja. Mooi, ja. En wat zijn zo de benodigdheden? Wat, wat heb je zaal? Ik zat er in spiegel, dan... een Spiegel. Kom ik keer kijken. Oh. Ja, vertel, even wat je nodig hebt... wat, wat heb je nodig? Ja, naast, uh, naast al je materialen, dat, dat is eigenlijk te veel om op te noemen. Ja. Uh, is het belangrijkste wat je natuurlijk nodig hebt is echt een goede trimtafel die omlaag kan voor de wat grotere honden. Uh, een bad waar ze natuurlijk echt een wasplek, waar ze goed gewassen kunnen worden en waar elke hond in past. Een bad is elektrisch verstelbaar natuurlijk omhoog en omlaag, omdat je anders, ja, als je de hele dag aan het werk bent, kan je voorstellen dat je voorstellen dat het niet altijd het beste is voor je liggen. Uh, dus ja, goede materialen die uh, ja, ook ergonomisch verantwoord zijn. En, uh,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 Dat is zo heel duidelijk. Nee, dat, dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Dus je hebt eigenlijk geen last zoals je zelf uh, denkt van de concurrentiepositie of zo. Daar nee, heb je geen nee, probleem mee. En de mensen weten je goed te vinden ook via het internet? Ja, ik geloof het wel. Mm. Ik heb natuurlijk uh, mijn website We hebben een antwoord en Ja, uh, ja een, uh, een makkelijke naam zodat het voor iedereen goed te vinden is. <laughs> ja, dat is natuurlijk ideaal. En uh, ja, uh, dat, uh, volgens mij is het, uh, is het wel aardig bekend. Ja. ja.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 Ja, dus dat kan je ook een beetje voorbereiden en je kan wat vragen stellen aan ja. de baasjes en zo. Niet dat het uh, heel ja. eng is hoor, wat er gebeurt. Nee. <laughs> ja, als of, uh, als of nee. Net, <laughs> ja, nee, maar goed. Dat, uh, ja. En laten de honden zich makkelijk aanraken, want ja, dat is toch allemaal dat je aan zou zitten en plukken en knippen en zo <laughs> en wassen. Ja, sowieso nou, de honden die veel vachtonderhoud nodig hebben, de honden met lang haar, honden met pluk haar, noem het maar op.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 Oké, okay. jij hebt misschien wel eens... Al ja, ik hoorde dat jij wel iets uh, zelf een wedstrijd had gewonnen. Met, uh, uh, met een zangwedstrijd, klopt dat? Ja, met uh, het Kunstverstijn. Dat is, uh, als je doet op uh, hier in Zandvoort. Ah, ja, dat ik uh, ja. Dat is een aantal jaar terug. Toen heb ik uh, met uh, een pianist van mijn toenmalige band en de gitarist... hebben we meegedaan aan het En Hebben we wat, uh, wat eigen muziek laten horen. En uh, ja...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 only love could make a way, oh, for love of heaven's cry, for love was crucified, oh, ZANG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 Dit is Jong met het NOS Journaal. Het Maastad ziekenhuis in Rotterdam heeft vorig jaar een verlies geleden van meer dan 14 miljoen euro. Het ziekenhuis erkent dat dit voor een belangrijk deel wordt veroorzaakt door de klepsjella affaire. De aanpak van de affaire kostte miljoenen en de omzet viel tegen omdat patiënten wegbleven. Het ziekenhuis is vorig jaar ook verhuisd en hield er al rekening mee dat daardoor de omzet iets zou terugvallen. Volgens het ziekenhuis heeft de aanpak van de Klepsella-uitbraak ongeveer 7 miljoen euro gekort. Dat ging onder meer op aan extra medisch onderzoek en interimmanagers.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 De organisator van een illegale betoging kan een boete krijgen van bijna 25.000 euro. De eerste EK-wedstrijd van Nederland zaterdagavond tegen de, de Denemarken is door 9,8 miljoen mensen bekeken. Stichting Kijkonderzoek maakte eerder al bekend dat 8,6 miljoen mensen de wedstrijd thuis.